Nu bij Blue. Bus Bespaar weken. Van een slimme stekker tot een wasmachine. Krijg korting op energiezuinige producten. Bestel ze in de Koebloe app. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun. en praktisch en juridisch advies. Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Inmiddels middernacht het Q-music-nieuws krijg je van Mario Kwaitaal. Goeiedag. D66-leider Rob Jetten ziet kansen voor meerderheden op belangrijke onderwerpen. Ondanks een vormen minderheidskabinet met CDA en VVD. De meeste kleine partijen zijn vandaag langsgekomen om te praten over de plannen. De meeste zeggen de punten die bij hun programma passen te steunen. SGP komt morgen nog praten. PVV heeft de uitnodiging geweigerd. Door een beveiligingslek bij Booking.com zijn honderden Nederlanders opgelicht, meldt de Telegraaf. Hackers konden zo namens Booking.com mail sturen om nieuwe betalingen te vragen. Hotels wisten daar niets vanaf. Wie op zo'n mail reageerde maakte het geld rechtstreeks over naar criminelen. Booking.com zegt dat de beveiliging intussen is verbeterd. Europese landen sturen militairen naar Groenland om het eiland te verdedigen. Onder meer Duitsland, Zweden, Noorwegen, Frankrijk en Denemarken gaan dat doen. Amerikaanse president Trump zei bij een topoverleg dat hij Groenland nog steeds wil hebben. Hij vreest dat Rusland en China ook hun zinnen hebben gezet op het eiland. En dat dat een gevaar voor Amerika is. Marokko staat in de finale van de Afrika Cup. De halve finale tegen Nigeria hebben ze gewonnen na strafschoppen. Nigeria mist er twee, Marokko maar eentje. In twee uur voetballen werd er niet gescoord. De finale van de Afrika Cup wordt zondag gespeeld in rabat... en gaat tussen Marokko en Senegal. En dan nu het weer van Weer online. De gladheid in het noordoosten verdwijnt. Het is vannacht overal boven nul. Morgen is het bewolkt bij 10 graden. In het westen soms een beetje regen, in het oosten blijft het droog. Dan verkeersinformatie van uh, Flitsmeister op de weg. Lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. We staan langs de A2 Utrecht-Amsterdam bij 35.7. Diezelfde A2, Den Bosch-Eindhoven bij 123.3. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 87.1. Je kon het stemmen op jouw uh, favoriete liedje uit het Foute Uur. Moesa. <lacht> <lacht> <lacht> Moesa die had lichte voorkeur, luisterbaar. Lekker liedje van maken op een Sato alsjeblieft. <lacht> Het is 12 uur. Ja, geweest inmiddels. Ja. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute music. Lars boelen. Ja, een lekker liedje van Marco Bersaat en daar ga ik gewoon voor je draaien. Dan gaan we lekker de dag mee beginnen. Dit is Ik Leef niet meer voor jou. Music. q oh. music.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 Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer voor jou.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 als foute start van deze donderdag 15 januari 2026. En ik leef niet meer voor jou. Hier komt iemand binnen. Wie ben jij? Hi Lars, Marco Passato hier. Nou, kan je nog even een van mijn liedjes draaien? Ja, ben je niet goed? Heb ik net gedaan. Uh, Son komt eraan en eerst Olivia Dien... en Multicolor. Het verboden woord. Mag ik even een applausje? Even een applaus. Woe! Ja, ja. Ik heb het uh, de afgelopen twee uur en een kwartier nog niet gezegd. Het verboden woord van 2026. Ik heb het alleen in het programma van Joost één keer gezegd. Nou ja, één keer. Wat is nou één keer? Toch niks. Uh, ik ga even lekker wat veer in mijn eigen reet steken. Even wat, uh, wat berichten die binnenkomen. De Q-app. Altijd leuk om voor je te horen. Debbie is erbij. Die zegt: Goed bezig, Lars. trots op je. Margreet die zegt: Ik lig lekker, lekker met mijn mobiel aan aan mijn oor. In bed. Fingers crossed. Ja, Margreet, natuurlijk uh, in de hoop dat ik het verboden woord ga zeggen. Gaat niet doen. Tenminste, dus ik probeer het niet te doen. Jeroen die uh, zegt: Je bent goed op dreef vandaag, Lars. Dankjewel, Jeroen. Emir is erbij. Hey, Larsie. Hey. Pas op, jongen. Het wordt beetje niet gebruiken. Nee, nee, nee. <laughs> nee Ik doe mijn best, Hermier. Fauve Cheries. Een hele mooie, dure naam. Die is er ook bij. Die zegt... Lars, je bent lekker bezig vanavond. Chantal, je gaat echt goed vandaag, Lars. En Margreet zegt... Ik li lig oh, die heb ik al gehad. Ik lig lekker met mijn mobiel aan mijn oor in bed. Goed. Um, mocht ik het toch zeggen? Want het is nog de hele nacht aan de gang. Hè, tot, uh, ik tot één uur en daarna nog Judith tot drie. Hoor je mij of Judith vandaag nog zeggen... druk dan op de rode knop in de Q Music app. Maak je kans. Op 500 euro. En Valerie bij Q-Music. Zometeen ben ik weer benieuwd waarom je nog wakker bent op dit idiote tijdstip. Pak je telefoon, laat van je horen en bel nu 0909 9596. is a Every is a break Oh, how long has it been night? Uh...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 en Eternity bij Qmusic. Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. Tijd voor een nieuw nachtonderzoek met de vraag vannacht... waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Laat van je horen en meld je als respondent. Dat doe je door je telefoon te pakken en nu te bellen. 09 09 9596. Bellen maar. 0909 9596. Q-Music, nacht Met Lars. Lars, goede nacht. spreek met Matthijs. Matthijs, hallo. Hallo. Waarom ben je nog wakker? Ik ben onderweg naar het mooie Oostenrijk. Ik ga nu mijn zwagers oppikken in Doeterham, oh. vanuit Woerden. Je gaat lekker, lekker wintersporten. Lekker snowboarden, zeker. Lekker man. Ik ben jaloers op je. Dat snap ik. Ja, ja, ik ben ook een uh, enorme wintersporter. Ik vind het fantastisch. Ik hoop dit jaar nog te gaan. Uh, maar ik weet het niet zeker. Ik weet, er is wel al, uh, zeg maar, met... Uh, met potlood wat geboekt, maar ik weet nog niet of we kunnen. Of ik vrij krijg en zo. Maar goed, ik hoop nog wel te gaan. Want, waar ga je precies naartoe? Eigen Innstau, dat is een midden in Oostenrijk. Uh, oh, er is in ieder geval een hele berg met sneeuwgevallen de afgelopen ja. dagen. Heel koud geweest en vanaf nu gaat het alleen maar zon zijn in de komende vijf dagen. Uh, dat, dat is wat heerlijk. Dat is goed vooruitzicht. Lekker, Matthijs. Geniet ervan. Zeker. Hey, dankjewel. Eh. Mazel: 09-09-9596. 09-09-9596. Keer music, goede nacht met Lars. Hoi, goedendacht Kitty. Hey Kitty, hallo. Heet Hallo, waarom ben jij nog wakker? Nice. Hoi hey, heel Hoi Ik al gezellig. Ja, we, we hebben nachtdienst, We zijn aan het werk. Oh, wat doen jullie voor werk? Wij we werken bij de politie. Hey, maar zitten jullie op het bureau nu dan? Ja, klopt, ja. Radiootje aan. Ja, precies. Wij zijn aan het wachten tot jij een beetje uitspreekt natuurlijk, hè? <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Ik probeer het echt te vermijden. Maar het, heb jullie het al eens Ja, snap... dat moet je niet doen. Nee, niet doen. nee, nee. Ik snap het. Voor jullie is het allemaal lekker natuurlijk. 500 euro per keer. Nee, maar ja, ik probeer me er toch wel echt aan te houden. Oh, het is ja, zo moeilijk, snap. Kitty. Ik zit nu... En weet je wat het is? Als ik op mijn woorden ga letten... dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Ja, precies. Daarom. Dat moet je niet doen. Gewoon nee. go. Go with the flow, lag. Je ja, maakt het alleen ja, ja. maar moeilijker. Ja, ja, Kitty. Ja, ja. Ja, hey, maar, maar even, jullie zitten op het bureau, maar, maar wat zitten jullie dan te doen daar? Gewoon echt alleen te wachten tot ik het verboden woord zeg? Of zit jullie nog administratie weg te met, werken of zo? Ja, we, we zijn vooral dat we niet statief weg gaan doen deze nacht. Ja, dat is en toch... En we zitten met drie collega's in oh, totaal, ja. dus het is gewoon gezellige boelier. Ik heb wel eens een dagje meegelopen met een politieagent. Dat vond ik superleuk. Oh, ja. Eh, vet, ja. ja, dat is heel leuk. Alleen, uh, ik merkte wel dat die agent tegen mij zei dat, dat ze, de administratie is het meest verschrikkelijk van het hele vak. Ja, maar je moet het leuk maken, hè. Radiootje aan en kijken of ik het woord uh, puntje puntje zeg. Oeh, ik het ja, bijna. Ja, ik het bijna. Heel ja. dom zou dat zijn. Ja, zou heel dom zijn. Kitty, ik ga snel door. Dankjewel, nog even. Dankjewel, fijne oh, fijn dienst. Fijne dienst, mooi, dat zeggen ze bij de politie. Fijne dienst. En jullie ook. 0909 9596. music, goede nacht met Lars. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja. Goedenavond. Hallo, Hallo, met wie spreek ik? Met Joran. Joran, waarom ben je nog wakker? Ja. Nou, ik heb net mijn verjaardag gevierd en ik ben nu onderweg naar huis. Dus, uh... Leuk! Ja. Wat leuk, hoe oud ja. ben geworden? 24. 24, zo even gaan zingen. Nou, dat hoeft nou ook weer niet hoor. Ja, dat uh... hoeft wel. Bedankt. <laughs> nou, maar, maar wat een reactie. Ik ben me helemaal aan het uitsloven hier. Joran, u wordt bedankt. Ja. Joran, uh, jij ook bedankt voor het bellen en ik wens je nog een fijne nacht, fijne verjaardag nog even. Ja, werk ze nog even. Later. Hey, hey, hey, hey. Hey, zullen we zometeen nog een rondje doen? Ik vind het wel leuk. Bel maar, waarom ben je nog wakker? 09099596.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 to het nachtonderzoek. Waarom ben je nog wakker? Laat van je horen en meld je als respondent van het onderzoek 0909 -09 9596. Bellen maar. 0909 9596. Q-music, nacht met Lars. Hoi, met Charlotte. Hey, Charlotte. Hey, hoi. Hallo, waarom ben je nog wakker? Uh, ja, ik ben Ze moest naar spoedgeval. Oh, dat klinkt niet goed. Ja, het is goed gekomen, dus oh. dat scheelt. Een spoedgeval is toch <laughs> vaak niet goed? Nee, maar deze viel mee. Dus hij uh, had pijnstillers, uh, hij had koliek. Dus Sorry, wat had hij? Oh, oh, buikpijn, buikpijn. Oh, dat is heel vervelend. <laughs> ja, buikpijn. Bij mensen ja, ook vervelend. Fijn. En wat nee. doet een paard? Dat gaat hij heel erg hinniken. Eh, uh, nee. Wat, wat nee, doet een paard? gaat dat liggen, rollen, schrapen, dat soort dingen. Oh, ja. hoe ik zit even te denken, hoe slapen paarden eigenlijk? Slapen ze staan? Eh, uh, ja, grootste deel van de tijd wel. Graaf. Ja. Zou ik ook willen kunnen. Het ja, zou, zou makkelijk ja. zijn, toch ook? Ook voor in een vliegtuig? Het scheelt wel. Ja? ja, het zou wel handig zijn. Ja, ja. ja helaas kunnen we niet. <laughs> we, ga je nu terug naar bed of ga je nog verder ik ergens? Hoop toe? Ja, ik okay, hoop het. Ik hoop het dat dan, ze me niet meer bellen. Dan, dan ik, mag ik naar bed. Ja, hoop ik ook. Ik wens je een fijne nacht dan. En slaap Kom, lekker voor straks. Ik ze nog. Dank, Dank je, je wel. Doei doei. Doei. Doei. 0909 9596. Cure music nacht Met Lars. Hallo. hi Nathalie. Nathalie. Hi. Hallo, waarom ben jij nog wakker? Ik ben net bij vrienden van Amsterdam geweest. Ze ga nou, onderweg naar huis. Wat leuk, wat leuk. Ja, Hoe was het? Heel leuk, het was heel leuk. Ja, wat was je hoogtepunt? Ja, de Viena aan het einde was toch echt wel een hoogtepunt dat ze zo uh, ging vliegen. Ja, ik zie er allemaal filmpjes van op TikTok. Het lijkt me doodeng. Ja, mij ook, maar ze deed het ook zo nonchalant en alsof ze ja. het al uh, jaren doet. Ja, zij kan ook, dat is grappig in dat tuigje. Ze kan helemaal uh, rondje draaien, 180 ja, graden. Klopt. En dan kan ze ja. ook nog over de kop. Dus ze kan helemaal 360 ja, graden kop draaien. Koprollen deed ze is ook. Bizar. Het is, ja, het is niet normaal. Ik zag ook een filmpje op TikTok. Ik weet niet of ze dat bij jou ook deed vanavond, maar dan uh, gaat ze helemaal zakt ze af naar de bar. Dan haalt ze een biertje, pakt ze uit iemand ja, hand. Dat deed ze ook. Deed ja. het is vet, hey. ja, dat deed ze vet, hè? Dat ziet er een ja, biertje. Ja, mega vet. Pak ze een ja. biertje en dan, dan ergens anders in de zaal gaat ze dat afleveren. Ja, dat deed ze nu weer. Ja. Leuk, en nu lekker naar huis? Moet je nog ver rijden, Nathalie, of niet? Uh, nog ongeveer een half uurtje en dan zijn we thuis. Oké, okay. dan yes. nog even voorzichtig. Dankjewel voor het ja, bellen. Dat komt helemaal goed, dankjewel. Doe okay. Doei. doei. 0909-9596, Q-Music, nacht met Lars. Goedendag ik ben Martine. Martine, hallo. Hoi. Hallo. Waarom ben jij nog wakker? Ik heb nachtdienst. En wat doe je? Dus ik ben dan gewoon druk aan het werk in een ouderenzorg. Oh ja. Dus, uh, maar ik werk alleen, dus ik vind het altijd heerlijk dat bij jullie op de radio zijn. dan... Uh, Oh ja, ik toch wel gezelligheid. Maar het is niet tevinden. druk bij jou? Eh, uh, soms. Maar nu, nu even niet. Nu even niet. Nu nee. heb je gewoon lekker lekker rustig gaan. dus een beetje aan het rommelen en uh, een beetje aan het luisteren en... Uh, een beetje aan het ja. wachten tot ik het verboden woord ga zeggen misschien, of niet? Ja, volgens mij zei je dat net. Oh nee! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee! Oh, een oh, nee. oh, nee. ja. beetje aan het luisteren, zei jij. Wat dus, uh, ontzettend dom dit zeg. Oh, wel, wel leuk. Ja. Je zou mijn nachtdienst uh, nog wel kunnen maken, Ja, dat moet, dat, wat je moet, nu moet doen, we gaan ophangen. Druk jij even op die rode knop dan, Martine? Ja, ik kan het aan, dus Oké, okay. ik kan het even terugbel. Oké, nou, hey, doei, doei. Misschien tot straks. <laughs> Doe doei Oh, wat, wat dom dit. Oh, ik had zo gehoopt het niet... te. Oh, nou goed. Druk op die rode knop in de Q Music app. Maak je kans. 500 euro. You are the euro. Hoor je een dj het verboden woord zeggen, druk dan op de rode knop in de Q-music-app. Kom je op de radio, win je 500 euro. Daan! Een hele avond. Goedenavond. goedenavond. Daan, wat uh, ben je aan het doen vanavond? Ik uh, ben aan het werken op een taxi. Oh ja. Hey, stel, uh, jij wint zo meteen uh, 500 ekki's. Is dan gelijk je dienst afgelopen? Ja, dan ga ik naar huis. <laughs> Snap ik. Oké, <Okay>, jij hoorde <laughs> mij net het verboden woord zeggen. Ja, dat klopt. Laten we even luisteren. Het dus een beetje aan het trommelen en uh, een beetje aan het luisteren en... Uh een beetje aan ja. het wachten tot ik het verboden woord ga zeggen, misschien, of niet? Ja, volgens mij zei je dat net. Oh, nee. Ja, dit is zo dom. Zij zegt het twee keer en ik herhaal het gewoon nog een keer. Ik ben volgens mij gewoon uit de tent gelokt door Martine. Uh, maar, Daan, het levert jou 500 euro op. Yes. Lekker, man. Oh, wat geweldig. Einde dienst, einde dienst. Ik kom ja, lekker ik naar huis. Ik ga naar huis, ik ga afsluiten. <laughs> Snap ik. Oké, okay, jongen, fijne nacht nog. En ja, bedankt hey, voor uw plettertijd. Yo, mazzel, Dankjewel, mazzel. mazzel. Brengt mijn totaal op de Wall Shame. Ja, ik zeg het heel blij, maar ik ben er niet trots op. 13. Ik heb het 13 gezegd. Gedeeld tweede plek met uh, Marieke Helzerga. Across the ocean, never met the shore. My eyes were closed, my eyes were closed. Just getting drunk, compels and potions, craving something more. Traveled the world, but it got me nowhere. Nothing could ever compare. say Lekker. Hey, je staat met één keer onderaan de Wall of Shame. Dat klopt. Hè. Mega goed. Mega, hè? Heb jij een tactiek? Praten als een robot. <laughs> nou, dat is heel gezellig. Dat wordt zo meteen uh, lekker luisteren naar een robot tot drie uur vannacht. Uh, hoor je Judith het verboden woord zeggen? Druk op de rode knop in de Q Music App, win je 500 euro. En een mooi ex extraatje van SO Extra's. Je mag dan een cadeaubon naar keuze uitzoeken... te waarde van 100 euro. Bijvoorbeeld... Een bioscoopbon, een klusbon, een fashionbon, een boekenbon. Kan allemaal, hotelbond hotelbon. Kan, wat zou je zelf kiezen? Festivals. Festivals uh, kon je ook kiezen namelijk. Oh, welk festival zou je in gaan dan? Ja. Ja. Noem eens wat. Ben je, ja, jij wil naar, naar festivals, noem dan wat. Ja. Ik moet nog een beetje... Ja, dat was die. Jammer. Nee. Ja, ja, absoluut. 100%. Nou, druk me op de rode knop in de q Music App. Je bent le ja, lekker. Twee heb je nu. I wanna be a billionaire So fucking bad By all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh, every time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 Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas Give Trappy a wish list I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had shit Give away a few Mercedes like, here lady, have this And last but not least, grant ain't last wish It's been a couple months that I've been single So you can call me Traffy Claus, minus the ho-ho <laughs> Get it. I'll probably visit with Katrina hit and damn sure I'll do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own FEMA. Oh, every time I close my eyes, what you say? What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 I'm so fucking bad. Trevor McCoy, Bruno Mars, billionaire. Kun je worden, als je ons het verboden woord hoort zeggen... druk dan op de rode knop in de Q-app. Het verboden woord. <lacht> Judith Eik. Ja. ja. <lacht> Jij stond zo mooi, daar nou, trouwens nog steeds... onderaan de wall of shame met één keer het verboden woord gezegd. Tot nu toe. Daar is een keertje bijgekomen, Jacco. Hé, hey, goede avond, Lars en Judith. Goeie avond. <laughs> avond goeie avond, even tegelijk. Goeie avond, Jacco. Goeie avond. avond, Jaco. Goeie avond. <laughs> het lijkt wel een kleuterklas. <laughs> Jacco, jij hoorde Judith het verboden woord zeggen. Ja, dat klopt, dat klopt. Zullen we voor de vorm nog maar even luisteren? Ja, zeker. Ja. Ja. Noem eens wat. Ben je, ja, jij wil naar, naar festivals, noem dan wat. Ja, Ik moet nog een beetje. <laughs> ja, dat yeah. was die. Jammer. Nee. Ja, ja, absoluut. Jacco, het levert jou 500 euro op. Yeah. Lekker. We kunnen de trouwerij. Wat oh. zeg je? Die ik kan uh, hem mooi gebruiken voor het eind dit jaar. Hoe oh, ga je trouwen gefeliciteerd, Jacco? Het is je je helemaal je. gegund. Ja, en wat, weet je wat mooi is? Niet alleen 500 euro. Je wint ook nog een mooi extraatje van Esso Extra's. Je mag een cadeaubon uh, naar keuze uitzoeken, te waarde van 100 euro. Bioscobon, klusbon, fashionbon, Boekenbon, Hotelbon. Noem maar op. Noem, noem maar ja. op. Een fashionbon is denk ik wel mooi meegenomen voor een, voor een pak. Voor een pak natuurlijk. Nou, slim, slim. Ja, Judith die zou een festivalbon kiezen. Waar zou dat naartoe gaan, Judith? <laughs> uh. ik, ik kap met praten. Ja, laten we dat doen. Jacco, ik wens jou veel plezier met die 500 euro. Dat uh, gaat goed terechtkomen en uh, fijne bruiloft er vast. Dankjewel, fijne uitzending. Later. Later.